9 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Bij een zelfmoordaanslag op een café in Baghdad... zijn volgens de autoriteiten zeker 30 mensen om het leven gekomen. Nog eens 45 liepen verwondingen op. Volgens de politie is een man met een auto vol explosieven... een druk café binnengereden, in een buurt waar vooral shiiten wonen. Het café is erg populair onder jongeren. Bij aanslagen zouden alleen al deze maand in Irak... zeker 385 mensen zijn omgekomen. De politie heeft drie mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid... bij een mogelijk drugslab in Glanerbrug bij Enschede. Agenten gingen gisteravond kijken in een schuur bij een huis... nadat omwonenden hadden geklaagd over stankoverlast. Tijdens de controle renden drie mannen het huis uit. Twee van hen werden meteen gearresteerd. De derde is vandaag opgepakt toen hij terugkeerde naar het huis. Een speciaal onderzoeksteam gaat na of er in de schuur inderdaad... sprake was van een drugslab.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 Dit is Radio 1. KRO, NTR, VPRO. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond. Straks om tien voor tien drie ultrakorte radioverhalen. Daarvoor oude fruitrassen die behouden dienen te worden. Maar nu eerst... Het BRCA-gen. Dat gen dat kan een tijdbom zijn in je lichaam. Het geeft een heel hoog risico op erfelijke borstkanker. Een op de acht vrouwen krijgt ongeveer borstkanker. Daarvan is 5 tot 10% erfelijke borstkanker. Hannelies heeft dat gen. En dat is overigens weer een gen dat in een aantal varianten bestaat. Maar zij heeft het gevaarlijkste variant van dat gen. Dat is dezelfde variant die actrice Angelina Jolie heeft. Annelies besluit om actie te gaan ondernemen... nu ze weet dat ze dat gen bij zich draagt. En programmamaker Roy Heerkens, hij volgde haar. Haar vader, van wie zij dat gen heeft geërfd. Haar man en... Haar kinderen. Wij gaan luisteren naar bedreigende borsten. Mijn vader heeft me twee keer het leven gegeven. Uiteraard mijn geboorte. Maar ook toen ik een jaar of zeven was... en besloten had dat springen op mijn bed... goed samen zou gaan met een toverbal in mijn mond. Een grote ronde bal die van tijd van tijd tot kleur verandert. De bal die komt in mijn luchtpijp terecht en met heel veel geluk... Kan ik dit nu nog navertellen? Mijn vader, die gelukkig thuis was, heeft me aan mijn benen opgetild, flink heen en weer geschud. En ik voel nu nog hoe die bal uiteindelijk mijn lucht wegverliet en ik weer adem kon halen. Mijn vader, die is dus echt mijn redder. Helaas is mijn vader ook drager van het BRCA-gen, een gen dat ik ook van hem heb geërfd. En dat de kans op borstkanker voor mij zet op 60 tot 80 procent. En de kans op eierstoelkanker op 5 tot 20 procent. Hey, pap. Oh, ik heb nog griep. Ik heb toch al gehad. Nee, bang voor je. Nee, nee gaat goed. Ja. Ja, redelijk. We moet een beetje voorzichtig met mama zijn, want die heeft niet geslapen vannacht. Het uh. oh. ziet er niet uit. Ik maar... ja, heb Fijn dat je er bent. Ja, vind ik ook. Ik heb eigenlijk ook maar van kinds of aan wel het gevoel gehad van. Hè, er zit iets in, in onze familie en ik heb misschien wel een hele hoge kans. Nou, ik heb ja. het nooit zo benoemd naar mezelf, maar wel, ik heb wel altijd het gevoel gehad van het zal. Het zou best kunnen dat ik er ook mee geconfronteerd kan gaan worden. Ja. maar heel vaag. Ja. Bijvoorbeeld toen papa 52 werd, toen was het toch zoiets van... Zo, dat hebben we gehaald, zal ik maar zeggen. Mijn moeder was He. 52 toen ze overleed. Ja. Ja. Dus er was toch vaak iets van... Ja, misschien overlijdt hij ook wel heel jong. Ja. En dat was niet een dagelijkse angst of zorg. Maar uh, ja, je had het om je heen toch heel veel gezien. Ik heb eigenlijk mijn hele leven lang een soort voorgevoel gehad. Op het moment dat... Uh, mijn oma heb ik nooit gekend. Uh, dus ja, die is overleden aan borstkanker. En al haar zussen zijn ook overleden aan borstkanker. En bij ons in de familie was er altijd wel zoiets van... Nou, zoveel mensen op jonge leeftijd die overleden zijn aan borstkanker. Dat is wel een heel groot toeval. Uh, nou, en in de brief staat... Uitslag van het DNA-onderzoek met... DNA-onderzoek is de in uw familie voorkomende BRCA2-mutatie bij u aangetoond. U zou ook kunnen overwegen om in plaats van periodiek onderzoek... preventief uw borsten te laten verwijderen. Uit voorlopig onderzoek is gebleken dat er na een preventieve operatie... bijna geen risico meer is op borstkanker. Um, ja, de brief vertelt wat in het gesprek al is uitgelegd. Dus In de brief staat nog een keer op zwart op wit... dat ik echt draagster ben van het gen... Dus dat is, ja, dat is best wel weer confronterend uh, om dat zo zwart op wit te zien staan. Gaan we zo naar school, Eline? Op het moment even dat ik hoor dat ofzo? ik draagster ben van het BRC agent ben ik getrouwd met Diederik. En wij hebben twee meiden, dat Eline en gedaan. Sanne, van vier en twee jaar oud. Hebben we er een drijfjes in gedaan? Nee! Wat wilde je erin hebben dan? Oh ja, banaan wilde je erin hebben. En, en een, een pakje appelsap. Oeh, nou. <lacht> Had je geen zin in limonade vanochtend? Nee, nee. ik heb niet zin in die noem. noem. Enige foto die ik heb? Ja. Deze. Ik kijk naar mijn oma, maar omdat ik haar niet ken... Uh, zegt een foto niet zo heel erg veel. Maar ik vind het wel fijn dat ik een foto heb. Dus dat ik uh, ja, toch weet hoe ze eruit Zag. En uh, ik vind het wel een mooie foto. Ze kijkt een beetje streng. Maar ook wel weer uh, vol uh, energie. Vind ik er eigenlijk wel kijken. Dus uh, ja, ik ben blij dat ik deze foto heb. Wil je iets drinken? Ja. <laughs> wil je nog koffie? <laughs> ik wil nog koffie. <laughs> ja? Schenk, schenk jij het even in? Ja. Het woord schuldje. Ja, dat is ook zo. Schuldgevoel is een, want je weet met je hoofd natuurlijk dat je, dat je daar niet iets aan had kunnen doen. Je vraagt je dan dus weer honderdduizend keer af: had ik mij niet moeten laten. Dat is een, dat is een cirkelredenering. Je weet, ik moest mij laten uh, onderzoeken. Maar moet ik dan tot de conclusie komen dat het beter was geweest dat Annelies er niet geweest was? Wij hebben haar gewild, we hebben kinderen gewild. We hebben haar in alle liefde ontvangen. We zijn ontzettend blij met haar geweest. Het, uh, ik ben... Oh. <laughs> ja, en nog. Oh. En nog. <laughs> ja. Dus het, het, het, uh, het alternatief van... Maar je houdt het schuldgevoel. Je houdt het gevoel van, ik heb haar iets gegeven... Uh, waarmee ik haar benadeel. Ik geef haar iets waarmee ik haar benadeel. En haar niet alleen, maar haar kinderen ook nog weer een keer. Ik merkte aan mijn vader wel weer dat hij uh, op een gegeven moment wel, uh, wel wat emotioneel werd. Maar ja, ik vind het ook wel mooi dat hij dat dan weer ja, dat, hij dat dan laat zien. En op zich uh, verwoorde hij het wel heel mooi. Ook natuurlijk weer over het schuldgevoel we hebben we het heel even gehad. Dus uh, wel goed. Lopen, lopen, lopen mezelf helemaal leeg lopen zodat ik een nieuw record kan bereiken of een verdere afstand kan lopen en daarna met een leeg hoofd op de bank kan ploffen even aan niets denken even niet denken aan wat er gebeuren staat ik ben heel erg bang voor, voor wat het resultaat gaat worden. Ik, ik weet dat ik de operatie wil, dat ik uh, niet weer ziek wil worden. Maar tegelijkertijd heb ik een enorme angst in me van wat gaat dit betekenen? Hoe gaat mijn lijf eruit zien? Hoe gaat de omgeving reageren uh, uh, na de operatie? Word ik een heel ander mens? Gaan mensen me anders benaderen? Dat zijn allemaal dingen die in mijn hoofd nu zitten... en waar ik, ja, waar, waar ik erg tegen kijk en waar ik geen antwoorden op kan vinden. Hey, hoi. Nee, nee, ik ben op weg naar, uh, naar Groningen. Ja. Ja. Nee, nee, het gaat eigenlijk niet zo goed. Nee, nee, ik heb echt uh, even de hele balen van het kloten gaan. En uh, ik, uh, ik heb echt het gevoel dat ik een goede beslissing maak. Maar uh, ik zie ontzettend op tegen die operatie. En uh, ja, ik kan eigenlijk aan niks anders denken dan aan of het allemaal wel goed gaat. En ik. Uh, het is eigenlijk een wonder dat ik nu nog gewoon naar mijn werk ga. En dat ik hier in de auto rijd, want uh, soms ben ik eigenlijk een gevaar op de weg. 7, waar moet ik dan heen? R. R. Ik heb wel een platte grond, maar ik ben volgens mij verkeerd gelopen. Ik krijg een heel rustig gevoel over me heen. In de zin van dat ik het fijn vind om, om nu haar graf te zien. Um, omdat ik eigenlijk niet zo heel veel van mijn oma weet. En nu toch een plek heb ja, waar, waar zij nu ligt. In elk geval haar lichaam. En... Um, ja, Het sterkt mij heel erg in mijn, in mijn keuze van ik, ik moet gaan voor die preventieve borstamputatie. Ik moet het ook voor haar uh, nu doorzetten en ja, proberen er, er voor wat ik eraan kan doen er wat aan te doen. Zodat ik wel, ja, wel de kans krijg om, om verder te leven. Ik krijg nu een kans die mijn oma niet gekregen heeft. Namelijk dat ik weet uh, dat er iets in mijn lijf zit wat muziek kan maken en... Uh, ja, ik wil heel graag iets met die kennis doen. Kennis die mijn oma nooit gehad heeft. Um, ja, waardoor zij geen actie heeft kunnen nemen om, om niet ziek te hoeven worden. En die, die kans krijg ik nu wel. En de, het nu staan hier voor die steen geeft mij heel erg het gevoel van... ja, ik, ik moet daar gewoon volledig voor gaan. Ik, dit, is, dit is een goede keuze. Ik, uh, ik doe het voor mezelf, ik doe het voor mijn kinderen, maar ik doe het ook voor mijn oma. Kwartet. Dat is goed. Welke? Sprookjesboom? Nee, uh, die van die dieren. Die van die dieren. Ja. Uh, <laughs> deze. Nee? Deze. Ja, die. Oké. Okay. Ik ga nog wel een spelletje spelen, kwartet. Nou, misschien wil papa ook wel meedoen. Wat je? Mag ik meedoen, Lina? Ja? Dan ga ik er ook in hoor. Nee, ik ben er alweer. Hoeveel heb jij er nou in binnen? Drie. Ik zie op dit moment haar borsten zeker als een bedreiging. Omdat ik weet van die borsten die kunnen haar ziek maken. Dus er kan iets groeien in die borsten waardoor zij, als we er te laat bij zijn, uh, haar misschien wel haar leven kan kosten. Dus die borsten die zijn, wat dat betreft. Uh, ja, echt een, een acuut gevaar voor nu. En het is eigenlijk af te wachten. Het is niet de vraag of ze ziek wordt voor mij. Maar het is meer de vraag wanneer ze ziek wordt. En dat, dat zit hem natuurlijk dan in die borsten. Mocht het kunnen, we zijn op dit moment ook aan het onderzoeken... of het kan een operatie met eigen weefsel... Dat is niet voor iedereen uh, weggelegd, want daar moet je ook nog wel een beetje vet voor over hebben. En uh, een aantal andere dingen moeten meezitten om zo'n operatie te kunnen ondergaan. Ik maak me op dit moment meer daar zorgen om, of dat kan, dan dat ik me druk maak over hoe het na de operatie eruit komt te zien. Vandaag naar België. Ik voel me gespannen. Maar tegelijkertijd ben ik ook blij dat we vandaag hopelijk antwoord gaan krijgen op de vraag of de operatie bij mij zal gaan lukken. Of ik wel genoeg buikvet heb. En hoe zal de arts zijn? Hoe zal het ziekenhuis ook voelen als we daar binnenlopen. Als we de snelweg oprijden, wordt de lucht steeds donkerder. Ontzettende onheilspellende luchten hangen boven ons. Het past precies bij mijn gevoel. Toch voel ik me niet angstig. Het voelt ook alsof er iemand met me meegaat. Iemand met me meekijkt. Alsof mijn oma bij me is. Het elftal van Louis Vergaal doet tegen België. Naam... Dit is meneer speler van Olympiakos. Is vrij met Heidinka voor zich. En daar is Ben Tegen. Hij kat Matthijssen uit en zet België weer een voorsprong. Ontevredenheid natuurlijk bij Van Gaal. Die in de tweede helft met vier debutanten achterin speelde. En is Vertongen met de vierde voor de Belgen. Geen droomstart voor Van Gaal. Want hij verliest met 4-2 van België. Uiteindelijk is de kanteling gekomen door persoonlijke fouten. En, en ja, op dit niveau ja, wordt het afgestraft. En, en uh, ja, dan verlies je zo'n wedstrijd. Dat kan geen elf voor Wat ben ik toch ontzettend trots op haar. Vanmorgen ben ik nog even bij haar geweest. Ik kreeg een lieve, warme glimlach en een kus. Op dat moment kwamen bij mij de tranen maar zij is rustig en sterk. Ze heeft haar broer al een sms gestuurd, dat ik het moeilijk heb... en of hij goed op mij wil letten en me wil troosten. Aan haar ouders heeft ze een lieve sms gestuurd... dat ze rustig is en ze trots is op haar ouders. We zijn weer terug bij het graf van mijn oma. Uh, na anderhalf jaar eigenlijk... Dat we voor het eerst er waren en dat, we de, dat ik er nu weer ben. Ja, ik heb wel heel erg het idee van: laten we het alsjeblieft een keer stoppen. Kijk, als, als, als Elina en San het niet zouden hebben, dan, dan is het uit onze familie en uit onze tak. En uh, zo snel kan het ook wel weer uh, gaan. Het is 50% kans om het te hebben, maar je hebt ook 50% kans om het niet te hebben. En dan, dan stopt weer een hele lijn. En, ja, omdat. Mijn oma's zussen en zij allemaal draagsten. waren... is dat natuurlijk een vertakking die, die dan allemaal weer vertakt en vertakt en vertakt. Maar dan hoop ik altijd maar weer dat er ook ergens een keer een moment komt dat het stopt. Of dat er vanuit de medische hoek hulp komt om, om, om dat gen uh, uit te schakelen. Maar ja het, het, ja, het is wel heel raar om te bedenken dat, dat, ja, dat zoiets zo van generatie op generatie... Uh, ja, je leven bepaalt eigenlijk. Ja. Er moet dus een bloemetje op. Op het graf. Ja. Hallo. Hallo. Daar zijn we weer. Hoe was het op school, Eline? Nou, vertel me eens. Wat heb je gedaan? Wat had je vandaag? Was het toch spoordag? Ja, dat was Nou, Wat er veranderd is, is dat ik nu op mijn buik uh, een heel een groot litteken heb, van links naar rechts. Uh, verder zie je een hele mooie strakke buik, want het is natuurlijk het is wel uitgehaald, dus dat, uh, dat zie je ook. Uh, mijn navel zitten, die hebben ze opnieuw moeten maken, dus daar zie je een litteken omheen zitten. Uh, als je goed kijkt, overigens. want... Als ik voor de spiegel sta, dan, dan zie ik dat niet. Ik zie wel mijn buiklitteken, maar ik zie niet mijn navellitteken. Maar als je goed kijkt, zie je dat. En um, ja, je ziet twee borsten die er in de spiegel uh, gewoon uitzien als normale borsten. Er zitten geen littekens op. Want waar de littekens zaten, daar overheen is de, de tepel en de tepelhof getatoeëerd. Dus je ziet niet uh, het litteken zitten. Je ziet gewoon de tepel en de tepelhof zitten... Um, omdat dat is getatoeëerd, zie je, zit daar niet een echte tepel. Maar in de spiegel zie je dat niet. Dus dat is wat je ziet. Naar juf, hè? Doei! Nee, ga maar even zitten. Ik wil, denk ik, het, het gen, ze uh, waar ze zelf kans op maken. Dat verhaal wil ik, denk ik, pas vertellen als ze 18 zijn. Of, of misschien iets eerder, als we het gevoel hebben dat het speelt. Maar zeker niet te vroeg. Nou, misschien is het voor mij op dat moment wel dubbel. Als ik voor het eerst met haar en BH ga kopen... dan denk ik natuurlijk ook aan iets anders. Ja. Maar ik wil niet op dat moment haar daar dan al mee, uh, mee opzadelen. Ik bedoel, op het moment dat zij borsten krijgt... hoop ik dat dat gewoon een, een, een bijzonder moment is... tussen moeder en dochter. En dat we niet daarin direct met borstkanker hoeven te dealen. Zeg maar. Dat we het gewoon kunnen zien als... Eline krijgt borsten en... We gaan eens een nieuwe eerste BH voor haar kopen. Zo. Dan hoeven we haar nog niet op dat moment toch te vertellen over... Nee. Uh... Ja, dat ben ik je helemaal met een je eens. Dan krijgt ze namelijk anders direct de, de link daarmee. En dan kan ze, ja. kan ze het ook niet loszien. Nee. nee. Nee, dat hoop ik ook. Het kost mij grote moeite om de situatie te vergeten... als ik een van mijn kleindochters optil. Dat blijft. En nogmaals... En dat is ook van zeer nabij. Kinderen kunnen ook een ongeluk krijgen. Dat kan zomaar gebeuren. In het zwembad of... Dus Alleen hier weet je... Zij zullen dus op een gegeven moment... 17, 16, 18 zijn. En dan voor die keuze staan... Ja, ik moet me laten onderzoeken. en Als dan de, de uitkomst fout is... Dan staan ze voor dezelfde weg als, als hun moeder... En daar hebben ze dan een prachtig voorbeeld in, denk ik. Maar leuk is het niet. Bedreigende Borsten. Het was een KRO-documentaire gemaakt door Roy Herkens. Hanne-Lies is overigens bezig met het schrijven van een boek over haar ervaringen. En dat boek is de verwachting dat dat volgend jaar zal verscheiden. De Vereniging Borstkanker Nederland overigens heeft een werkgroep erfelijkheid en die mogelijk erfelijk belaste families wil informeren en helpen. Die werkgroep heeft een site en die is vernoemd naar dat gen. Dat borstkankergen. www.brca.nl www.brca.nl .nl. Mijn oma, dames en heren, even iets volledig anders. Mijn oma had een appelboom, een appelboom met notarisappelen. Notarisappel, dat was een, een, een ras, de notarisappel. En elk jaar weer waren er heel veel appelen. En er werd met die appelen gedreigd. Er werd gezegd: Nou moet je ophouden met de klieren, anders krijg je een notarisappeltje. Oma maakte appelsjam van die notarisappels en daar hadden wij het hele jaar hadden we daar jam van. Ik denk dat er nog steeds wel ergens bij familieleden potjes appeljam staan, terwijl ze die al een jaar of 25 niet meer maakt. Het hele ras notarisappel dat bestaat natuurlijk al lang niet meer. Net als heel veel andere zogenaamde hoogstamrassen. Hoogstamrassen van fruitbomen. Ja, die zijn niet meer, niet meer populair. Die, tegenwoordig is alles namelijk laag stam. Dat is veel handiger met oogsten. Martin Telleboer, Hij trekt zich het lot van de verdwenen oude rassen zeer aan. Hij is opgegroeid tussen het fruit. En hij wil dat die smaken, die oude rassen behouden worden. Niet alleen uit nostalgische overweging. Maar ook omdat de huidige rassen alleen maar kunnen overleven... met behoud van die oude rassen. Marcel Dekker. Hij gaat op zoek naar de bezieling van de appelman. Martin Pelleboer is een appel. Hij, hij ziet er ook een beetje uit als een appel. hè? Ja, hè? ja, ja dat krijg ja. je. Hè? De een lijkt op zijn hond en de ander... Uh... Op. Een appel. Pelleboer vertegenwoordigt om de metafoor maar door te trekken. Alle eigenschappen van heel veel zeldzame, soms zoete, soms zure, soms onogelijke appelsoorten. Het is, zoals zijn leven gaat als gepensioneerde, het koesteren van wat er aan het verdwijnen is. Een haast bijbelse devotie, waarin de namen van de fruitrassen als profeten over zijn lippen gaan. Prinses Marijke, rode kalfijn, zomercalvueel. Een Pigeon rouge, cout du Gries, Roal Jubilee, Carmijn de Zonneville, James Grief, Gascogne, Schalet Zietling, Winterbanana, Lord Hindlip, Karakter en Ekte, Moringen Rozenappel, Virginische Rozenappel. Maar Pelleboer mag dan wel een appel zijn, toch niet zomaar elke. En al helemaal niet die opscheppers die in de supermarkten te vinden zijn. Daar moet Pelleboer en zijn soortgenoten niets van hebben. Hier ja. staat de vloek voor, van, uh, voor de pomeloge. De Granny Smit. De Granny Smit staat er ook per ongeluk. Ja, ja, die... De André Haas is van de appels. Kan ja, je dat ja. ja. Waarom staat hij er dan? Hup, pak, nou, pak die zaag even. Het is, afhankelijk is er gekozen voor appels die in Nederland geteeld werden. En toen is de Granny Smit er ook bij gezet. Maar, maar als, u een, als u een plekje nodig heeft, dan gaat deze het eerste tegen de vlakte. Ja, zoddenweer, zoddenweer. Martin Pelleboer zit zijn hele leven al in het fruit. Erin geboren, erin getogen, erin gewerkt. En nu, na zijn pensionering, is hij vaak hier te vinden: op de fruithof in het Drentse Vredelingsoord. Grootste verzamelplaats van oude en haast vergeten hoogstam fruitbomen. 700 oude fruitrassen staan hier. Een dikke 300 appels, peren en pruimen. Dan begin ik dus met een van de lekkerste appels. Dat is de King of the Pippins. Dat is de Engelse Winter Een ras, en ik vind het nog steeds jammer dat hij uit het sortiment verdwenen is. Maar hier wordt hij zeer gewaardeerd. Um, Renette de Chinee, Hermine van, Herm, van, <laughs> van Eibergen. Ja? Hermine van Eibergen, ja, ja? Er is een ras die Hermine van Eibergen heet. Ja. Vernoemd Hermien naar. Uh, dat is een typisch Achterhoeksras. En daar zat een veredelaar in die noemde dat naar zijn vrouw. Hermün van Eibergen. Dus dat is een plaatsje dus. Hermün uit Eibergen. Ja. Zo komt die na, die. Ja. Maar uh, het is... Uh, het dat is... Bij? Ja. Ja, de, we hebben dus een, een bekende veredelaar. Dat was notaris uh, van Ham uit Lunteren. Die heeft talloze collecties op zijn naam staan. Onder andere notarisappen. Lunterse Pippeling. Jacob Derk, ook zo'n ras. En dat deed hij om dus destijds, rond uh, het jaar, ja, begin 1900, toen was er veel armoede op, op de Veluwe. En zij, hij vond dat daar toch uh, meer fruit geteeld moest worden. En dat waren rassen die daar specifiek waren voor de Veluwe, die daar goed gereden. Uh, ja. zeg maar. ja. ja. Mijn favoriete ras is toch uiteraard de uh, King of the Pippins, de Engelse Winterkolpenmijn en andere Nazarennetten. Um, wat ook een, een lekkere appel is, is beems te vroeg. Daar zijn we vlakbij. Gaan we even, Ik loop even tussen de bomen door. God, er ligt wel veel op de grond hier, zeg. Dat is jammer. Even kijken, van de grond of van de boom? Zoet, hard, stevig, niet melig. Knap Eet je nou altijd appels en peren of wel uh... heel veel? Ja. Maar wordt maak, een druifje. Maak wel bewuste keuzes natuurlijk. <laughs> ja. Maar je bent getrouwd. Ja. En dan gaat je vrouw als naar de markt of naar de supermarkt en dan komt ze met pink uh, ladies thuis uh, aanzetten. Dat. Wat wat gebeurt er dan uh, met jullie relatie? <laughs> <laughs> Wanneer mijn vrouw Pink Ladies komt, dat werd zo uit eigen ervaring al. Dat uh, ik daar niet gecharmeerd door ben. Ik heb dan toch liever nog een Elfstarretje. Een, een het is wel plezier dat je hoop krijgt, want dan valt het ook al voor los aan. Volop aan het plukken, maar ook een beetje paniek, omdat het allemaal niet zo snel gaat, hè? Precies, uh... Door de weersomstandigheden en het warme weer van de laatste tijd is het fruit erg afgerijpt. Nu met veel regen afgelopen week gaat het nog sneller. En het is ook een nadeel, want de appels zuigen het water van de regen op. En ze zijn bijzonder kwetsbaar op dit moment. Het is wel bij die hoogstammen een beetje een traditionele bedoeling hè? als je het gaat ontplukken. Laddersje erbij. Ja, de mensen hebben hier de beschikking over aluminium ladders. Die zijn, dat zijn drie poten met een plateau eronder dat ze niet wegzakken. Houten ladders die worden dus gebruikt voor de wat lagere hoogstammen. Ik zou het misschien eens moeten vragen, is het lastig? Plukken? Nee, is leuk. Ja? ja, is heel leuk. Ja, moet het stengeltje eraan blijven? Dat vroeg me altijd af. Nou, uh, het is heel simpel. Als hij er niet aan zit, dan is de appel nog niet rijp. Dus nee. dan heb je het verkeerd gedaan. Hij moet er gewoon mooi, uh, je pakt een beet, je vinger wijst naar de stengel... en dan doe je zo, en dan valt hij er was naar beneden. Was niet en dan zie je, dan zie je mooi het stengeltje. Dat is de bedoeling. Het stengeltje moet er nog in blijven zitten. Ja, ja. Niet draaien, maar echt gewoon even omhoog hevelen. Krijgen jullie het wel af, eigenlijk? Dus krijgen jullie het wel af? Uh, nou, <coughs> met één dag in de week zal het moeilijk zijn... want het is een enorme productie voor het eerst dit jaar. Uh, maar ze doen hun best om dat toch zoveel mogelijk te verzamelen uit fruit. Uh, er komt ook steeds meer vraag uit alle delen van Nederland... dat ze toch die bijzondere rassen graag willen kopen. Ja. Die, die plukbak die, die moet je dus uh, niet daar opzetten... want dan krijg je toch deuken erin. Onder. Ja? Of in de visten? En je hebt, een, je hebt de, de zelen veel te lang. De riemen. Oké, baas, oké. Hij is eigenlijk helemaal geen baas meer. hè? Nee, precies. Uh, ik, ben, <laughs> ik, probeer, ik probeer dus wat, wat fusie te verstrekken. Gelukkig vaak genoeg, dus. Uh... Ja. Hij komt mij een beetje over als een broepsidioot. Een beroepsgedeformeerde appelman. Hij, hij ziet er ook een beetje uit als een appel, hè? Ja, hè? Ja, ja, dat krijg ja. je, hè? Ja, de appels vallen dat nu zijn, naast de bak. Dat zijn een typische beginnersfoto. Ja, bent u een beginner? Ja, ik ben vandaag voor het eerst. Ja? Ja. Wat bezielt u om als vrijwilliger hier de appels uit de bomen te halen? Ja, gewoon eerlijk iets anders. Naast mijn werk voor één. Ik ben net gepensioneerd en denk, ja, ik, ik zoek gewoon wat... Wat ik misschien leuk zal gaan vinden. Het is voor de eerste dag. Gepensioneerde tussen de oude rassen. Zo is het. Ja, het is hele... Succes. Ja, dat wordt uh, appels rapen van de grond. Ja. Ja. Maar jij was uh, ooit, uh, nou ja aanvoerder klinkt zo streng, maar uh, jij was begeleider van de vrijwilligers hier. Hè? Ja, ik ben dus uh, ongeveer vijf jaar, dus heb ik hier de leiding over een groep vrijwilligers mogen hebben. En dus het aansturen van de werkzaamheden op de woensdagen. Dat had natuurlijk ook te maken dus met de achtergrond die ik heb. En, en dat is altijd uh, in dank en vaat, maar door uh, ja, ziekte van het lichaam lukt het niet meer. Spierreuma, dus moet ik uh, heb ik per één januari toch een stap terug moeten doen. Flink balen. Dat is flink balen, maar uh, ja, je moet toch uh, de zaak op een rijtje zetten. En als ik dan zie uh, wat er van het bedrijf over is... dan vind ik het haast vreed om je hier naartoe te brengen. Naar IJsselmuiden, waar het allemaal begonnen is eigenlijk. Met de appelman. Ja, uh, mijn vader is in 1948 hier begonnen. Toen was het een, uh, een hoogstamboom 2,5 hectare een goede boterham. Uh, we hadden daar toen ook rassen die dus toen nog goed in de markt lagen. En er kwam bij dus dat in die tijd er uh, uh, nog onvoldoende geconditioneerde bewaring was. Dat wil zeggen dus uh, met koeling. Ja. Dus uh, die zomerrasjes die waren erg in trek. Ja. Met name een ras als uh, kruidenierspeer kon men goed verkopen. En wat voor soorten waren dat? Weet je dat nog uit je hoofd? Dat moet je weten, want je bent er als kind ben je daar doorheen gewandeld zo, veel, zo vaak. Ja, uh, ik heb nog het plaatje voor mijn hoofd voor, voor mijn, uh, in mijn gedachten hoe dat er toen ongeveer uitzag. Want ja, daar ben je als kleine jongen mee opgegroeid. Ik was drie jaar toen kwam ik daar. En, uh, maar de rassen, dat waren toen uh, Klaps, Legibon, Bon, uh, Guise Wildeman, Winterjan, Zotte Brederode, Novo Pateau, om even wat peren te noemen. en Appelen, natuurlijk Goudrenet, Groningen Kroon, Jello. Yellow Funcent, een ras dat mijn vader zelf nog gevonden heeft: sterrappel, zoete campagne. Mijn vader was ook een uh, fruitman in hart en dieren, hoewel hij dus uh, vanuit de veeteeltsector kwam, uh, was fruit toch altijd zijn grote passie. Hij heeft dat uh, hoge leeftijd, dat in de tachtig, heeft hij dus altijd de fruitverkoop in de schuur gedaan. Dat, dat was echt zijn lust in zijn leven, ook uh, het promoten van de fruit aan de, aan de klanten. Even langs de kant, we staan langs een drukke weg. Heeft hij het nog meegemaakt dat de boel tegen de vlakte ging? Nee, mijn vader is in 1994 uh, 19 overleden. En, uh, mijn broer heeft het nog een aantal jaren voortgezet. En, uh, die is toen getrouwd. En dan moet er nog een extra inkomen komen. En dat was niet meer haalbaar uit dat bedrijf. En heeft het eigenlijk noodgedwongen moeten verkopen. Wat had hij ervan gevonden, je vader eigenlijk? Iets wat je jarenlang opbouwt. Of was het een pragmatisch man zoals jij dat eigenlijk ook een beetje bent? Van ach, ja, weet je, als het niet meer loopt, dan gaat het tegen de vlakte. Wat had hij het verschrikkelijk gevonden? Hij had het denk ik toch verschrikkelijk gevonden. Want hij was toch... Uh... Ja, hij heeft het van het begin van... Opgezet, opgebouwd, had altijd uh, nieuwe ideeën. Lijkt je op je vader? In zekere zin wel. Niet qua karakter, maar wat de ideeën betreft wel. Ja? Wat? Dus... Waar uh, verschilde het karakter van elkaar dan? Uh, dat mijn vader toch iets traditioneler ingesteld was. Ik zag toch meer in de moderne fruitteelt. Dus uh, in die tijd, ja. De appelman Martin Pelleboer. Ik ben een echte perenman. Ja? ja. Oké, okay, de appel- en perenman Martin Pelleboer... omringt zich op de fruithof graag met mensen... die ook een gemiddelde liefde voor oude en zeldzame fruitrassen voelen. Zoals Jan Manninga, de druiveman. En de pruimenman Henk Woldering. Ik heb gehoord dat u de pruimenman bent. Ja, dat is de appelman. Die zegt dat hij een perenman is, maar u bent de pruimenman. Ik ben de pruimenman ben Bent u ook zo gedeformeerd dat u op een vakantie langs een pruimenboom loopt... en uh, dan moet u even voelen? Nou, niet voelen. Kijken, smaken, proeven bedoel ik. Ik moet ze verzamelen. Ik krijg meteen zin om te eten. Ja, hè? Dat kan. U bent de druivenman, hè, denk ik, op de fruithof. Mag ik u zo noemen? De druivenman? Nou, ik ben er wel mee begonnen, ja. Maar ik heb gehoord dat u het daarvoor ook al gedaan heeft... Jawel, jawel. Zeker wel. Maar allemaal, hoe uh, moet ik zeggen, privé. Ja? Ja. Gewoon voor de lol, hè? Ja. Deze al rijp. Je mag er niet aankomen, nee, hoor. Nee, ja, dat nee. <laughs> nee. Kijk, kijk. Dat het maar. Als je het nou duidelijk ziet, dan gaat die waslaag eraf. En dat, dat zie je van die druif. Als je nou gelijk even wat proeft, pak je deze. Ja, kijk, je pakt een heel trosje meteen. Ja, dan, dan beschadig je zo niet. <laughs> nee. Ik durf haast niet meer aan te zitten. Mag ik er nu wel aan zitten? Ja, tuurlijk. Nou <laughs> kussen. No kus. Dat ja, doet daar heel wel moeilijk over. <laughs> nee, nou ja, terecht blijkbaar. Heerlijk. Zo met je vingers aan die trassen. Komt. Hoe oud bent u? 78. 78 al. Mm -hmm. Wat is eigenlijk het verschil tussen een druivenman en een appelman? Want deze meneer die weet alles van appels. Is er een karakterverschil? Ja, hij zit vaker hoger in de boom dan ik. Ja. Dat is een hele goede uitdrukking. Of is het, of, of, of is het gewoon één grote familie hier? Als het gaat om... Dat is geweldig hier. Ja. Ja. Een hele mooie club hier. Ja. Want we kijken, als we naar buiten gaan, kijken we tegen een heleboel hoogstammen aan... Ja. die uh, appels produceren die in nou ja, goed, de supermarkten niet meer te vinden zijn eigenlijk. Ja, Hoe ja. is dat met deze druiven? Past dat ook een beetje in dat plaatje? Ja. Die kunnen ook aan een grote boer geleverd worden. en Die brengen dan een flinke prijs op. Dat maar iedere van. groenteboer kent ze ook niet, hoor. Nee? Nee. U moet dit straks wel gaan overdragen aan iemand, toch? Uiteindelijk een keer over een ja, jaar dit, of twintig... Daar, uh, daar hè? leg ik s'nachts wel eens van wakker. Ja? Ja. ja. Want? Nou, dat moet doorgaan. Die, die moeten er net zoveel van weten, eigenlijk, hè? Je draagt dat niet zo in één keer over, hoor. Maar jonge vrijwilligers uh, ja. zijn niet voor het oprapen? Nee, nee beslist niet. Het zijn oh. allemaal mensen die al, al mijn pensioen zijn hier. Daar ligt u dus wakker van letterlijk, Want ja, dit is wel echt een kindje voor u? Jawel, absoluut. Ja. Dat het goed draait, dat vind ik heel belangrijk. Zat er 300 kilo in? Ja, die zit er zeker in. De aanhanger gevuld. De aanhanger gevuld. In drie kisten. Ze gaan als appeltjes, ze komen terug in flessen. Nee, in uh, kartons. Kartons? 3, uh, 3 liter ongeveer. Is er al wat binnen? Nee, dat ga ik nu doen. De, de, ja, verleden week was de eerste vracht. Dus je komt vanmiddag terug met een ik uh, pallet? Ik met uh, een kist vol, zeg maar, onze eigen kisten met geperst fruit. En die gaan uh, naar de er graag uh, willen drinken. Toch wel mooi, hè? Dat je een appeltje wat je niet meer aantreft in de supermarkt toch dan nog kan gebruiken. Want het zou zonde zijn om dat onder die bomen te laten liggen, toch? Daar hebben we het zo pas ook al even gehad. Ik wil maar zeggen, en de mensen die weten ook niet meer... de smaak, de smaak wordt door de producenten... nou, ik wil het niet uh, cru zeggen, maar verpest. Zeg het maar. Nou ja, ik wou maar zeggen, als je hier zo in de Fruithof bent... en je loopt er tussen de bomen door dus bij de diverse appelen... en hier even proeven, en we hebben op de, op de souvenirs van de eeuw hebben we ook altijd proefstands... en dan kun je dus diverse appelen proeven Zeg, dus zeggen... oh, dat is een lekker appel. Nee. Je mag het haast niet meer zeggen, maar je zou de mensen eigenlijk weer gewoon moeten opvoeden, toch? Daar bent u vlug achter gekomen. <lacht> Echt wel. Wat nee, ja, ja, smaak betreft. Ja, want mijn kinderen groeien op met pink uh, ladies en, uh, en, ja, ja. en dat soort appeltjes. Ja, ja, ja. zich niks mis mee. Nee, nee, nee, maar de smaak. En dan kwam ze zeggen, als je dus de, de, de, de appel in de, in, de, in de supermarkt hebt... en je legt de appels van hier daarnaast... en je laat de mensen dus bij wijze van spreken geblinddoek proeven... dan zeggen ze gegarandeerd van, oh, dat is een lekkere appel, maar die komt hier wel van de fruit over. He. Of tenminste van de, van de goede boom, van de... Ja, dat is geweldig. Marten, het is wel eens geprobeerd hè, om het in de supermarkt te leggen of in de kleine buurtsupers. Ja, uh, dat is geprobeerd. Maar heel veel mensen kennen dus die oude rassen niet meer. En zijn argwanend tegenover om dat te gaan kopen. Als er een rood vlekje op zit, dan is het al niet goed, hè? Precies. Uh, daar zit soms een schurrenvlekje op of een aantasting <coughs> van een wintervlindertje. En dan is men al een beetje achterdochtig. Uh, het wordt gelijk uh, minder meer al vertaald van daar zal wel weer wat op zitten. Ja. Terwijl dat juist net niet het geval is. Ik zie zo'n mooie vergelijking tussen uh, nou, de mensen die met pensioen zijn en hier werken... En, de... dat, en dat appeltje die in de kist ligt. Ze zijn allebei eigenlijk steeds minder gewenst... Ja, nee, maar ik wou me zeggen... Nee, ja, dat prachtig gezegd. Nee, nee, maar, nee, echt niet. Maar ik wou me zeggen, dit, dit fruit ook... Ik, euh, ik ben ermee begonnen met het laten determineren van een peer. Winterpeer, Winterjan. En toen pakte mij dat aan. en, en, en uh, Ja, en dat is precies als een hobby. Als je er eenmaal mee begint, dan... Uh, dan het, gaat om het, het gaat om het overdragen natuurlijk. Ja, dat, dat is lastig, hè? Van hoe, hoe ver koop je nou de boodschap dat wat hier staat echt lekker is en nou, de moeite ja. waard. Nou ja, ik wou maar zeggen, ik neem maar appels mee naar een, naar een garage... of naar de bejaardvereniging voor diverse soorten. En dan zeggen ze van, oh, dat is een lekkere appel. Wat is dat? Wat kan je niet krijgen? Ja, niet bij de... Bij, oh nee, dat, niet, dat mag ik niet zeggen. Nee. <laughs> bij, de groot, bij de grootgutter dan. Ja. He? Maar ze vragen ook of het, uh, het moet, hè? Of je het moet overdragen, hè? Die, die liefde voor, voor deze appels ja. en de peren die hier hangen. Ja, dat moet. Dat moet. Want doe je dat niet, dan zou dus over een, een, een tig aantal jaren... Nou, dan, dan vergaat het allemaal. En dan, dan, omdat wat wij nu mee bezig zijn, zeg maar, dat is ook al jaren over gegaan... om dit weer op te bouwen. Om echt die oude fruitrassen weer naar voren te brengen. Dat is, dat is de doelstelling van deze vereniging. Precouse de Trivou Nouveau-Porto. Souvenir de Conguet. Josephine de Malin. President Loutreul. President Roosevelt. President Roosevelt. Ja. ja. Was de peer maar zo goed. Zou er in de oorlog ook wel eens een Adolf Hitler zijn geweest of niet? Wat zeg? Zou er in de oorlog ook wel eens een Adolf Hitler peer zijn geweest? Nooit tegen de goede. Het blijft een grote bezigheid voor u. Hè? U bent er toch wel elke dag een paar uurtjes mee bezig, denk ik. Een paar uurtjes. De hele dag. Het is eigenlijk zo wat de volle dag. Komt die bezetenheid vandaan dan? Wat is er in Pelleboer gevaren waardoor die, die fruitrassen zo verschrikkelijk interessant vindt? Dat is toch uh, vanuit mijn uh, op. Uh, ja. het, het zit in de genen, het zit in het bloed. En dat, dat, uh, het is altijd in de natuur, en er is, al, er is elke dag wat anders te zien in een boom En God heeft gesproken. <lacht> De Appelman was een caro documentaire van Marcel Dekker. Overigens, de oude rassen die doen wel enige opgang weer hoor. Het is nog niet helemaal verloren in het fenomeen b-box. De b-box is een wekelijks krat groente en fruit dat je thuis bezorgt. En daar zitten allemaal producten in van boeren uit de buurt. En daar zitten dus die oude rassen in. Er zitten ook oude groenten bij. Ik noem een aardpeer, ik noem een pastinaak. En dat soort dingen kun je allemaal b-box keer dat krijgen. Het is tijd, dames en heren, voor de Korte Golf Radioprijs. Dat is de prijs voor het beste Nederlandse hoorspel of radiodocumentaire van maximaal drie minuten. En iedereen mocht daaraan meedoen, aan die, aan die Korte Golf Radioprijzen. Van, van, van groentje, mensen die nog nooit radio hadden gemaakt, dat ervaren rotten in het vak. Er waren alleen drie voorwaarden, er moesten twee Generaties in voorkomen, er moest een functionele echo in voorkomen. en er moest een huishoudelijk artikel in de titel voorkomen. De jury koos zes genomineerden voor de Korte Golf Radioprijs. Vandaag horen wij er drie, inclusief de winnaar van de Publieksprijs. Daar gaan we! Welkom bij Korte Golf. Hier is Jesper Buursink, deksel. Nou, ik weet dat hij rood-bruin was, volgens mij in mijn gedachten. Zoals jij hem hebt, hij is van kleur verschoten, volgens mij behoorlijk. Maar dat was de deksel die vooral over de, de vleespan heen zat. Dat werd, uh, ja, zeg maar waar het vlees in gebraden was, daar zat dat de deksel overheen. Ja, dat deksel kan wel, wel, wel, wel 40, 50 jaar oud zijn, eh, bij wijze van spreken. Maar ook, nog wel, ook wel 60 jaar. Ik durf het niet precies te zeggen, maar in mijn kind ken ik, ik ken dat roodbruine deksel wel. Ja, datzelfde deksel dat heb ik nu, dus nu nog steeds. Intussen is die niet meer roodbruin, maar is die helemaal afgebladderd. En is het uh, alleen koper is er over met een mooi rond zwart handvat. Hij is ideaal om uh, bijvoorbeeld gehaktballen mee te braden. Hij is ook uh, redelijk onverwoestbaar. Je kunt hem echt op de grond gooien en ja, hij gaat gewoon niet kapot. Ja, en ten derde denk ik toch dat ik die deksel nog steeds heb. Omdat het een stukje geschiedenis is voor mij. In mijn herinnering was het fluitje van opa die float heel hard. En iedereen die dan was speelde natuurlijk buiten. Dus iedereen kwam naar binnen. En dan ging hij aan tafel zitten met z'n En dan kwam oma binnen met die deksel op? Die ja, nou, of een van de kinderen bracht, bracht de pan naar binnen met deksel. Uh, dus het was niet specifiek oma die het deed. Opa was de aardappelschillen in huis en oma kookte. Je weet, opa had een groot gezin. Je opa had uh, 15 kinderen. En we zaten in twee, aan twee ronde tafels uh, te eten. En dan kwam de pan op tafel met de deksel erop. En dan was het... Uh, Eén uh, keer opscheppen. Want je kreeg geen kans om, uh, om twee keer op te scheppen. Als je met 17 uh, met man aan tafel zit. En soms ook meer. Want dan van de aanhang van de oudste broers en zusters van je oudste ooms en tantes er ook bij zitten. En dan zaten we soms wel eens met 20 man aan tafel. Dat is dus het leven van het deksel waar jij nu nog alle dagen uh, gebruik van maakt. Alleen het idee al dat. Uh, er... 15 kinderen aan de tafel heb ik gezeten in een heel klein huisje. En er vol spanning zaten te wachten tot die panden er aankwam met dat vlees erin. Want je dan zo'n hoorde sudderen en spetteren tegen de onderkant van die deksel. En dan dat die deksel afgeheven werd. door oma en volgens iedereen zich op de, ja, het vlees stortte. Ja, ik denk dat die deksel de rest van mijn leven nog wel houdt. Sterker nog... Ik denk dat die deksel een van de eerste dingen is... die ik straks aan mijn dochter ga geven als zij op kamers gaat. En misschien gaat op die manier deze deksel nog wel een aantal generaties mee, wie weet. zei de sponsor over. Acht jaren geleden heb ik het platteland achtergelaten... en ben ik naar de stad verhuisd, vanwege de liefde. Ik verhuisde van een klein dorp aan de westkust van Canada. Een dorp met 800 mensen, waar iedereen een krabbeval in het water heeft liggen en waar je met laag tij mosselen en oesters kan rapen voor je avondeten. Ik woon nu in Amsterdam, maar ga elke zomer terug naar lege landschappen. In Canada, maar soms ook in Schotland of Noorwegen. Ik ga niet naar Toronto, Glasgow of Oslo. Ik woon al in een stad. Is baby. Maybe. Ik ga met mijn man en kind... Het liefst zo ver mogelijk weg van waar andere mensen wonen. Vervolgens. Oh, ik ga. Nee. Go. O, de stad, ze is zeer aantrekkelijk. Maar elke keer dat ik naar haar terugkeer... heb ik het gevoel dat mijn ziel niet meer bij haar ligt. Dat de stad voor mij een groot misverstand is. En dat zij mij ook niet meer begrijpt. Mooi eiland, hè? Ik heb het gevoel dat de manier van leven verdwijnt: eenvoudig en moeilijk, maar ook bevredigend. Simpel leven: stilte. Niet eens een condensspoor van een vliegtuig als een wond in de lucht. Plekken waar, zoals Thoreau het zei, je maar drie stoelen in je huis nodig hebt: één voor de eenzaamheid, één een voor de vriendschap en één voor gezelschap. Acht jaar geleden ben ik naar een stad verhuisd en langzaam mijn ziel kwijtgeraakt, maar niet mijn verlangen voor een eerlijk bestaan. van de Korte Golf Publieksprijs 2013 is... Aletta Becker, Olly en de Eierwekker. Wilden we niet eerst een tweedehandsje? Of was dat later? Jij wilde graag een kind krijgen ook en dragen en baren. Daar had jij niet zoveel last van. Nee, dat heb ik echt nooit gehad. Ik zou ook niet op het idee zijn gekomen om een gezin te worden. Dat zat niet in mijn gestel. Dat is het gekke, dat ik het de hele tijd wel een beetje als een grap zag. Maar toen die een keer geboren was... ja, dat was meteen totaal verkocht. En nu laag, toch? Ja. Ik weet nog dat ze gingen zoeken naar een donor... We hadden toen het idee van, nou, we willen graag homogene. En via via hadden we afgesproken, dus we kennen die mensen niet. En dat is net met een blind date dat je echt al na één seconde denkt... oh no, dit is, dit is het helemaal niet. En dat je dan toch niet meteen weg kan rennen. We hebben nog een andere man gevraagd en die kwam eten met zijn vriend. Gerard. Ja. ja. Steeds in de, in de keuken keken we elkaar vragend aan... Is dit het moment? Nee, nee, laten we het nog maar even uitstellen. Het was ook een lange maaltijd, want we dachten steeds... Nou nee, deze gang, nee, nee, we durven het nog niet. De stemming is nog niet echt goed genoeg op gang gekomen. En vlak voor het toetje durfden we het eindelijk. En nou, die vraag kwam voor de beide heren als een totale verrassing... terwijl wij dachten dat het er nogal dik op lag. Ik was wel een beetje beledigd, want hij wilde niet... En dat voelt dan toch als een enorme afwijzing, alsof mijn ei niet uh, goed genoeg is ofzo. Maar uiteindelijk begreep ik het wel, want uh, hij had een argument wat, wat heel erg ook van zelfinzicht getuigde. Hij dacht dat je helemaal geen uh, afstand zou kunnen nemen. En uiteindelijk is het toch gelukt. Dankzij mijn schoonzus die zei: maar waarom vraag je je broer dan niet? Lex, ja, aha. En dat leek ons eigenlijk wel een heel mooi idee. Dat ons kind dan ook uh, familie van mij is. Wij hebben echt uh, wel zes maanden zitten ploeteren. En daarna gingen we bij de gynaecoloog vragen of hij ons kon helpen. En dan ging ik zo naar de temperatuurgrafiek kijken. Ik moest echt bijna lachen. Toen zei hij: Nou, hier waren jullie dus te vroeg, daar waren je te laat. Wat jullie hier hebben gedaan, daar snap ik helemaal niks van. Toen heeft hij met een, een echo gekeken. op het moment dat ik dacht dat het bijna de ijsprong was. En toen zei hij: Vanavond. En wij Lex weer bellen. En ik kwam weer aanzetten met zijn slaatjes in een potje. En toen hadden we Oli En nu laat schrikken. Ja. Het was echt, dat was zo bijzonder. Er kwam daar zo'n koppie, ja, zag je zo'n hoofdje en van iemand die je helemaal niet kent. Je weet niet wie je verwacht. Aww. En dan echt na, na verloop van tijd is het zo normaal dat je de de band, zo vertrouwd. Dat is heel erg mooi. Wauw, dat lijkt me geweldig om te zien. Dat er opeens een klein hoofdje zo... Je bent verkouden, hè? Ja, een beetje. Dit was het, lieve mensen. Geniet u nog even na van al die mooie golven. Houd onze website in de gaten, mensen. Want wellicht komt er volgend jaar weer één wedstrijd. www.kortegolf.eu Of... Volg ons op Facebook. I'll be back. Korte Golf, hoorde u. Dit werd mede mogelijk gemaakt door grenzeloos geluid. In de Dak, Antwerpen. De brakke grond en Vlaams-Nederlands huis, De Buren. Volgende week meer Korte Golf. Dan horen wij namelijk de andere drie genomineerden. En de winnaar van de juryprijs. En die heeft als titel, dat kan ik alvast wel zeggen... God, mens, eierwekker. Alweer. Eierwerker. En volgende week ook de zoektocht van Max van der Werf naar zijn roots in Indonesië. Hij gaat samen met verslaggever Sander Bartling naar het land van zijn vader, waarbij de verborgen geschiedenis van oorlogsmisdaden in Indonesië ook nog ter sprake komen. Mocht u willen reageren, dames en heren, dat kan uiteraard. www.hollanddoc.nl/radio daar kunt u uw reacties op kwijt. En u kunt dan ook een abonnement nemen op de bijlooppost, waarin ik wekelijks gewacht maak van wat wij gaan doen. Um, een mailadres hebben we ook nog: redactieapenstaatjehollanddoc.nl. Hier, zometeen, de sport. En eerst het journaal. Dit was het, dames en heren. Tot volgende week. Techniek vanavond. Geert Kramer. Dag. Dag. Dit is Radio 1.